Kunstzaal onder de toren. Oud-politiekantoor Hasselt. Erfgoed Radio Weekend. Zo, en dan meteen inderdaad een dune die onze volgende gast zeker zal kennen. Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Welkom in ons project Lichtgeraakt en uiteraard prikkelbaar zijn we soms ook alle twee. Wel oh, dat dat dat. Zou kunnen, hè? Ja, zo is dat. Zeg Jan, uh, ja, voor de luisteraars eigenlijk uh, Jan Brouwer. Uh, we moeten even teruggaan in de tijd, want je bent zo'n lokale radioman geweest die eigenlijk toch wel over alle grenzen... Wel bekend werd op een gegeven moment. Ik herinner mij nog dat je eigenlijk op je 15, 16 jaar zat bij Radio Alka Ja, heel lang geleden. Ik ben een Alkenaar. Dus in mijn eigen gemeente maakte ik radio als kleine jongen. Als student, 15 jaar, deed ik met hart en ziel. En op een, van de, op een dag kreeg ik telefoon van de grote jongens uit Hasselt... Uh, de man zit tegenover mij die, uh, die mij belde en, uh, en mij uitnodigde voor een gesprekje. En het was de Radio Noordzee, die uh, op dat ogenblik ging uitbreiden van een uh, radio die alleen in het weekend uitzond, enkel vrijdag, zaterdag, zondag, naar een uh, horizontale programmatie, een hele week lang, zeven dagen. En daar ben ik op uitgenodigd en, uh, en geselecteerd. Ja. En dan ben ik als student uh, beginnen radio maken in, in Hasselt. Wat heel gekke is, uh, we moesten er niet echt lang over nadenken... want wij gingen regelmatig alle frequenties af... om te kijken waar we goede stemmen zaten. Scouten, ja. ja. Scout heette ja. dat, inderdaad. <laughs> en we hoorden zo ergens een stem en we dachten... Ik had zelfs radio Al-Qaedissibal in het begin niet, van de familie Amerika geloof ik, wat ja, eigenlijk ja. En we hoorden daar zo'n prachtige stem, we dachten: daar zit een kerel van 150 kilo, die stem moeten we binnenhalen. En toen <laughs> bleek jij zo'n jong mannetje te zijn, ja. 15, 16 jaar. Van waar eigenlijk die liefde dat je daar zo snel had? Oh, ik heb altijd uh, van muziek gehouden, ook al uh, van, van kind af aan, uh, altijd met radio bezig, ik bedoel radio luisteren uh, of kassetjes uh, opnemen zoals wel heel veel kinderen denk ik. Maar muziek fascineerde mij, en, uh, en voor dat radio maken vond ik vond dat radiomaken ontzettend boeiend om, om te doen. Want je realiseert toch dat je eigenlijk de jongste stem was in Limburg? Hè? Ja, dat denk ik wel. Uh, toen uh, binnen, binnen Radio Noordzee, denk ik dat ik de gamin was, uh, de allerjongste, de, aller de allerkleinste. Ik ben dan uh, gaan uh, in mijn middelbare school eerst op het college in Hasselt gedaan. En dat was makkelijk, want ik moest maar oversteken naar school, ja. uh, gewoon uh, de guffen slaan over. En ik was in de ja. befaamde TT-wijk mm -hmm. op de tiende verdieping waar wij, uh, waar wij radio maakten. Ja, nou. En je werd eigenlijk snel razend bekend, hè? Jan ik... Broder, want eigenlijk heet je, als ik het mag zeggen, ja, Jan, Jan Smets. Ja, ja? Smets is mijn, uh, is mijn echte naam, maar in die tijd, toen, toen lokale radio, vrije radio, zoals dat toen uh, heette, begon, toen was dat nog illegaal. Het ja. komt uit de ja. tijd dat de politie nog uh, die, die zenders ging opsporen en, en uh, in beslag ging nemen. Ja. De vrachtmaker van kerken weet je nog. Ja, klopt. En ik moest een uh, radionaam hebben en als Alkenaar was, was die naam Brouwer natuurlijk heel snel, uh, ja. snel gekozen. Ja. En hij plakt toch nog steeds na al die jaren uh, nog een beetje naar mezelf, want er zijn mensen die mij nog steeds in een gsm zitten hebben als Jan Brouwer... in plaats van ja, Smets, wat mijn echte naam is. Hè? Ja, de meesten zijn zelfs op zoek naar je echte naam vaak. Die dus zeggen, uh, die zien niet altijd de combinatie tussen Smets ja, en, en dus Ja, inderdaad, als je het verhaal niet kent van illegaliteit van, uh, van toen, dan, dan is dat zo. Ja, en dan zitten we eigenlijk begin, begin jaren tachtig, hè? Ja, ja inderdaad. Tachtig, uh, uh, ja. moet dat geweest zijn. Ja. Ik was vijftien, uh, zestien jaar... En um, ik heb heel veel radio gemaakt. Ik heb heel veel uren gedaan, uh, na school altijd. En ik ben ook een van de eerste die zich altijd kandidaat stelde toen... om uh, die noordzee Shows mm -hmm. te gaan draaien... want dat vond ik heel plezant om te ja. doen... Um, ja. En op die manier ben ik dan ook nog eens een, een DJ... Een, een wat bekendere DJ geworden in de contraire. Dus en we ik... werden alleen betaald in puntjes en Jan. Zo was dat. He? Ja, inderdaad. He? Dat, dat DJen, dat, dat, dat bracht toch nog wel wat centen ook op. Maar uh, inderdaad, het was uh, toch in, in eerste instantie... altijd uh, een vrije, tijd, uh, vrije tijd ah, Ja, Jan, uh, je hebt ook een beetje een keuze gemaakt in platen. De eerste plaat waarmee we dit interview... voor de eerste keer gaan onderbreken... is, is een keuze geweest van John Lennon. Ja, het is... Toen jij me zei, je moet drie platen uitkiezen... Uh, dacht ik zo, oei, drie platen uitkiezen. Ja. Het is bijna zoals je aan iemand die meerdere kinderen heet, heeft... vraagt van wie, wie. is je favoriet. Ja. Um, als muziekliefhebber heb ik zoveel mooie platen. Die, uh, en ik heb er drie uitgekozen die eigenlijk niet op zich mijn favorieten zijn. Of waarvan ik denk van, oh, dit is nu wel een fantastisch nummer. Maar er zit telkens wel een verhaal achter. Mm. En ik heb uh, volgend jaar... 2025 heb ik een beetje een feestjaar. Ik ben uh, van 65, dus ik word volgend jaar 60 jaar. Um, maar meer, ik ben ook volgend jaar uh, met uh, Ingrid, mijn uh, vrouw, ben ik volgend jaar... 40 jaar getrouwd. En dat is op zich, ik zou mezelf een schouderklopje durven geven. En wat heeft Imagine daarmee te maken? Wij, uh, ik zat toen al uh, altijd vol energie en organisatoren. Uh, wou ik altijd uh, toffe dingen doen. En ons huwelijks, uh, huwelijksmisdaag is een live band komen optreden. Heel klein kerkje, weinig gasten, maar wel een volledige live band. En die hebben tijdens uh, ons huwelijk hebben die live Imagine van John Lennon gespeeld. En uh, elke keer dat ik dat nummer hoort, denk ik natuurlijk aan mijn lieve vrouw. Ja, dat kan ik helemaal begrijpen. We luisteren naar John Ben. Imagine there's no heaven so you if you try. No hell below us Above us only sky Ik denk dat. Kan je je voorstellen? Imagine John Lennon. Toch wel een mooie keuze vond ik Jan. echt waar, serieus. Dat ja, brengt ons ook een beetje terug naar de top duizend. Ja. Herinner je ja. nog tussen Kerst en nieuwjaar Inderdaad. deze periode ja. brachten wij op Radio Noord altijd de duizend uh, beste platen. Ja. En deze stond altijd toch wel uh, ergens vooraan. Heel uh, geklaas, vooraan ja. Ja, ik ja. denk uh, vaak in de top 10 bijna. Ja, ja, dat is ook zo. Ja. En dan gooiden wij met cadeautjes en zo die ja. dan. Hè, hele dankzij fein. heerlijke sponsoring. Ja. Heel veel periode. Hebben we hebben zelfs ooit geld weggegeven, weet Ja, je, dan, Jan, absoluut. 500.000. Frank, ja Alsof het gisteren was. Ja, ja. ja. of een hele grote jukebox of enig wat. Ja. Uh, Jan, uh, eigenlijk heb je, uh, hoe lang ben je eigenlijk bij Radio Noordzee dan geweest en gebleven? Ik heb ongeveer twintig jaar radio gemaakt uh, van, ja, ik denk zo, ja ongeveer twintig jaar. Ja. Ja. Ik ja. ben gestopt in 2002, dus dat... Uh, ja. Ja, ik denk dat het ongeveer zoiets van 82 tot 2002... Hoe was jouw reactie van het ogenblik dat we eigenlijk een beetje toch wel beconcureerd waren? Bijvoorbeeld door Radio Dona? Ja, inderdaad. Het was echt een, een, een, een pionzet van de VRT om, om met Dona te beginnen. Het was echt puur tegen de lokale radio in ja. Dona, Studio Brussel, we mm -hmm. zijn allemaal... Um, netwerken die opgestart zijn om, om ons te concurreren. Ja. Wat jammer was, want we moesten dan met ongelijke wapens uh, gaan strijden. Hè? Maar goed, we hebben ons toch een hele poos uh, stand gehouden. En, ja. Uh... Ja, het centbereik werd natuurlijk daardoor beperkt. We ja, gingen ons andere frequenties Absoluut. geven. En uh, het probleem was dat je inderdaad ook zij begonnen met sponsoring... En, en een beetje reclame. Zelfs een beetje wat toen in de tijd voor de, voor de VRT-radios niet mocht in feite. Nee, hè? Dat, dat is ook zo. Uh, gelijk televisie nu ook wel een beetje reclame maakt... Terwijl dat eigenlijk in de cultuur staat het een openbaar omroep is en geen, ja. geen reclame mag maken. Nu wat mij betreft, ik persoonlijk, ik heb heel snel van het, uh, het, het, het, de vrije tijdsbesteding radio maken, heb ik er mijn job kunnen van maken. Ja. Dus ik heb eerlijkheidshalve ook naast de radio maken, uh, die twintig jaar niks anders gedaan. Ik ben van school gekomen en ik ben bij de radio gaan werken. Uh, en ik heb twintig uh, jaar. Van mijn hobby mijn, mijn werk kunnen maken. Ja, inderdaad, dat is wel iets knap. Voor in iedere Ja, het zijn er weinige, denk ik. Maar daar gaan leugen. we straks een volgend gedeelte over hebben wat je nu precies vandaag doet. Want dat is toch ook wel niet niks. Dat je al zoveel jaar bezig bent. Jan, als je nu rondje kijkt, de mensen die vroeger samen met ons radio maakten, bijvoorbeeld. Heb je daar nog herinneringen aan die mensen? Ja, en die... Ik, kom, ik kom beroepshalve ook nog wel wat mensen tegen in ja in diverse takken. Er zijn uh, ik herinner mij de, de de hoofdtechnieker die toen uh, verantwoordelijk was voor de installaties, als wij drive-in shows. Ik ging, mm -hmm. Gingen spelen, dat was Paul de Bats. Ja. En Paul, kom ik, uh, hij is on on on ondertussen wel gepensioneerd, maar zijn schoonzoon heeft de zaak overgenomen. Die zit nu in het, uh, het videocircuit, ja. uh, het verhuren van tv-schermen. Ja. En uh, op dat vlak kom ik hem nog wel eens uh, ja. op de markt tegen. Uh, het was in de, de tijd de uh, Videodepa, herinner ja, je nog? Ja, ja, de bats Paul. De bats, Paul ja. uh, bij ons, omdat wij illegaal waren en hij zat in de bomen, uh, dan heette hij Paulus de Antenne-Kapot. Ja, dat was ook ja, van die periode eigenlijk. Heb... Iedereen had zo zijn specifieke ja. uh, pseudoniem name, ja. Ja. Alleen jij was Jan en ik was Eddie. En ja. toen gingen we dat... door. Ja, uh, Jan, je hebt uh, nog een plaat uitgekozen die je toch wel een beetje frappeerde. Vertel daar eens over waarom Gregory Porter. Want dat is een van mijn favorieten. Uh, zoals ik straks al zei is het heel moeilijke keuze maken. En uh, achter elke plaat zit een verhaal. En ik hou van uh, kwalitatief geluid. Uh, ik bedoel daarmee dat ik, uh, als ik een, een, uh, op een evenement ben en, en er moet een sound gecreëerd worden, mm -hmm. of het nu voor een DJ is of een liveband of, of, uh, of, of voor een speech, dan hou ik ervan dat dat kwalitatief hoogstaand is. En dat er hele goede speakers gebruikt worden, dat er een heel goed geluid uh, uh, geproduceerd wordt. En, um, en we hebben het er straks over wat mijn huidige job is. Maar in mijn huidige job doe ik dat ook. Um, en als ik dan een soundcheck moet doen... en we hebben zo'n geluidsinstallatie laten opbouwen... of ik bouw hem zelf op... En bij een soundcheck gebruik ik altijd dezelfde plaat. Dan uh, gebruik ik Gregory Porter. En dat heeft ook een bedoeling, omdat daar zit een hele lekkere ja. baslijn in. Mm -hmm. Zo'n bas die echt door je hele lijf gaat. Ja. En uh, dat is het verhaal achter Gregory Porter. Ja. En dat is ook een nummer dat in verschillende versies uitkomen. Dus Absoluut. Er zitten een paar ja. hele grappige tussen trouwens. Ja, ja. ja dat ook nog. Daar gaan we even naar luisteren. Clap je hands now.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 out. What happens when the people catch wind when the water hit the banks of that hard dry land? Dat is dan meteen de Kleptom Ring Mix. Jan, eh, een van de zoveel versies van Gregory Porter we staan er heel veel van. Hè. Ja, inderdaad. Ja. Nee, een heel goede keuze, heel leuk. Ik kan het begrijpen en dan komen we op vandaag... En vooral 2025, wat er staat te gebeuren. Je gaat niet alleen feesten, maar ook hard moeten werken. Ja, absoluut. En want het feestje van Ingrid gaat wel een beetje geld kosten, denk ik. Ja. Dus moet je dat nu weer samen uh, zetten, te verzinselen en te raam. Vertel eens even: je bent eigenlijk de eigenaar en eigenlijk het brein, de dingen achter de succesformule Succes. Ja. Wat zijn de name? Wat zijn de name? Ik heb in die 20 jaar radio, was ik uh, niet alleen radiomaker, maar was ik ook verantwoordelijk voor alles wat met evenementen en met, met organisatie. Te maken had, daar bedoel ik mee, als in, in de stad Hasselt het circus arriveerde, dan bedachten wij een promotionele stunt uh, en dan hebben we een, een, een groot uh, ontbijt georganiseerd voor de olifanten en dan moest dat helemaal in, uh, ja. opgezet worden. Of ik zorgde voor die wagens bij, bij de top 1000 uh, en, de prijzen, en de prijzenkast en zo verder. Um, en van daaruit is uh, mijn interesse naar het organiseren van evenementen uh, uitgegroeid. En heb ik een eigen zaak opgestart, uh, ondertussen samen met mijn vrouw Ingrid, um, die succes heet. Geschreven SUC en dan het cijfertje 6. En dat is een full service. Een, een, een, een, een, ja, daar ga je ver in. hè? Ja, dat is een organisatiebureau... wat, wat, wat zich richt naar de kleine KMO... maar ook naar, naar privé, privé mensen... voor verjaardagsfeest. Ja, of huwelijken. En of, artiesten, want je ja. brengt artiesten aan. Maar. En we hebben ook een, een, een aantal... publieksevenementen. Eentje daarvan is in Hasselt... best bekend als Hasselt Muziekterras. We ja. hebben zelf opgestart... 23 jaar bijna 24 jaar geleden denk ik... aan de Centurie. Dat zijn live optredens. En de laatste twee jaar is dat... Uh, wat vernieuwd onder een andere naam... naar Bar Dimanche. Maar we hebben daar... aan de Centurie, elke... Uh, zondag in juli en augustus... Mm -hmm. uh, hebben we ondertussen toch wel, denk ik... 200 live bands uh, al geplaatst. Um, en vandaar... straks mijn verhaal van een goede sound. Dat ik echt wil dat daar een goede geluidset staat. Dat die artiesten zich daar ook... Uh, helemaal kunnen smijten... in, uh, in hun optreden. En... Ja, dat zijn, zijn, zijn fijne organisaties. Een ander publieksevenement is Très Chic Dat is een heel andere orde. Um, ja. We hebben dit jaar de 16e editie georganiseerd. Het is een luxury lifestyle event. Mm -hmm. Wat uh, via wat omzwervingen nu in uh, Hasselt terechtgekomen is in de grenslandhallen. In de arena waar we dat uh, organiseren. Wat we dit jaar in... Uh, in november hebben we daar toch 17.000 bezoekers gehaald. Ja. Ja. Nou, op enkele dagen tijd. Op, enkele, op, op, op van, drie dagen, ja, op drie ja, dagen eigenlijk tijd. Eigenlijk is ja. het een weekend. Hè? Ja. Dus, ja, maar wat wij vooral doen is, is grote bedrijfsevenementen organiseren. Of huwelijksfeesten of ja. kleine privéfeestjes. En dat ja. gaat van een privéfeestje van acht mensen... tot een, een gigantisch feest voor vijftienduizend man. En waar we dan echt alles van A tot Z um, organiseren. Is het ooit... ...bij jou ontstaan dat je een, een beetje een, een inspiratiearmoede krijgt in zoiets? Nauwelijks, ja. eerlijkheid Want we beginnen altijd met een, uh, met een leeg blad. Uh -huh. En we gaan luisteren naar de klant, wat, wat wil hij, waar, waar denkt hij aan? En dan proberen we dat zo goed mogelijk in te vullen naar... Uh, want je moet jezelf altijd een beetje heruitvinden. Absoluut, ja. En overtreffen. Ja, ja. En want ja. wil je in de running blijven en het kantoor zijn... en daar ben je zeker voor Limburg sowieso. Ik denk ook in Vlaanderen. Uh, Jan, is, staat er iets speciaals volgend jaar op het programma? Waar je van zegt, daar moet je naar uitkijken. Ja, ik heb, ik heb niks zo heel specifiek... Uh, maar uh, we hebben toch wel een aantal hele mooie evenementen in portefeuille. En dat gaat van bedrijfsjubilea tot... Hmm. Um, hmm. Tot, een, tot weer een aantal huwelijksfeesten die in de agenda, op de agenda staan. Dus. Ja, het blijft een succes. Ja, absoluut. Het blijft een succes. Ja. Ja. Uh, Jan, we gaan afsluiten. Ik ga jou natuurlijk een geweldig 2025. Heel veel feestjes, dank heel, dank heel veel vieringen. En je hebt nog een laatste plaat gekozen. Een laatste plaat is gewoon een plaat die ik uh, gewoon lekker vind. Een, een hele lekkere plaat. Als ik ergens in een bar sta en alles zit mee, de hele beleving... en er hoort dan nog één plaat bij, dan is het tegen play that funky music. Dankjewel Jan, voor het gesprek. Geen zin om nog geschreven cv's te sturen? Je vertelt op jouw manier over jouw ervaringen, vaardigheden, talenten... ...en vooral wat jij juist zoekt en nodig hebt in, in jouw, jouw nieuwe, nieuwe werkomgeving. werkomgeving. Je kan er muziek, andere geluiden en fragmenten aan toevoegen. Jij, jij en Mikuel van, van maken er samen een mooi en leuk klinkend geheel van om jouw audio cv te maken mb at letstunein.be dat is de m van mama en de b van papa apenstaart letstunein.be of letstunein.be voor meer info Erfgoed Erfgoed Radio Erfgoed Radio Weekend <hijen> Yeah. <laughs> helemaal op zijn einde laten lopen. Kan je nagaan, beste luisteraars. Welkom in ons volgende deel van uh, geprikkeld en prikkelbaar. Ja, daar word je helemaal dender zenuwachtig van. Het is eigenlijk Mike Verdring die in de jaren 60 een plaat uitbracht. Ja, wie bracht nu geen plaat uit? Net zoals nu tegenwoordig iedereen een kookboek uitbrengt, Karin. Welkom uh -huh. in ons programma. Oké, okay, dankjewel. En, en het is zo dat ik, uh, ik heb ooit de eer gehad in de jaren 70 en begin jaren 80, om een paar jaar samen met Mike Verdring... Uh, heel wat modedefilees te mogen doen en later presentaties in de Manhattan in Leuven, waar hij dus eigenlijk eigenaar van was. Karin de Greven, ja, dat is ook een begrip, hè. Ik dat, dat, dat, dat komt van heel ver. Hè? Ja. Kijk, de eerste kennismaking met jou was eigenlijk... Ik zag het wel helemaal zitten hoor, want ik was toen zelfs niet blind. Maar jij <laughs> las boeken voor Studio 2000. Ja, dat klopt. Studio 2000 is trouwens al aan bod geweest in dit programma deze namiddag. Ja, ja, daar, en dat, dat kwam eigenlijk omdat ik, ik heb altijd wilde radio maken. Maar ja, hoe begin je daaraan? Hoe geraak je zomaar binnen op de VRT of weet ik veel... En um, op een bepaald moment had ik misschien het geluk, tussen aanhalingstekens, dat ik werkloos werd. Dus ik moest een bezigheid hebben. En ik had wel gehoord van Studio 2000, dat daar boeken werden ingelezen voor blinden. Ik zeg, ja kijk, dan ga ik daar even proberen. En dat was leuk, hè? het was ook een studio met aan de ene kant een technicus, aan de andere kant zat ik dan. En dat was toch ook een beetje radio. En het was voor het goede doel, dus het uh, was meteen uh, een goede match. Aha. en... Dan waren wij, jongens van de vrije radiowereld, zo'n beetje eigenlijk van die stemmenplukkers. Hè? Ja. Dan gingen wij altijd maar op zoek naar goede stemmen. En waar ga je dan goede stemmen zoeken? En dan namen wij contact met Studio 2000, die dat niet zo leuk vonden toen. Want wij zochten eigenlijk vrouwenstemmen. Uh -huh. Weet je, mannenstemmen vind je eigenlijk per aanbod vrouwenstemmen. Is echt, moeilijker, ja. Ja, en in een klein laatje liggen die. En, en ook vrouwen blijven dat ook vaak niet altijd doen. Ik herinner mij bijvoorbeeld op dit ogenblik wie ook nog uit deze periode kwam. Die wel een stukje jonger is als wij. Dat is Hilde liter ja, die nog ja. altijd op Omroep Limbrug zit. Mm -hmm. En dan kwamen we Karin te geven tegen. Ja, eigenlijk was dat een prachtige stem, hè. Want ik weet nog dat jij zelfs presentaties mee gedaan hebt met ons toen wij in de grenslanden de eerste geweldige grote shows organiseerden. Ja, ja. Dus je werd binnengehaald bij Radio Centraal Limburg. Ja, dat klopt, ja. En, en dat waren een aantal jongens die vroeger radio maakten bij Radio Noordzee. Ja. Die, die zich dan eigenlijk om politieke redenen hadden afgescheurd... en eigenlijk een beetje radio maakten tegen het destijds... een beetje de eigenaar het belang van Limburg. Mm -hmm. En daar zat... Een, ja, je, je moet alleen maar iets vragen wat een uitdaging is aan Karin de Greven En dan doet ze dat. Als dat normaal <laughs> is, doet ze dat niet. Nee, zo, dan is het ook niet leuk. Heb, heb ik zo begrepen. Ja, ja, dat hè? Vandaag wel. dat je ook vandaag weer in ons programma zit. Mm -hmm. Een heel klein centje naar jou was voldoende om je hier weer terug achter de microfoon te krijgen. Ja, de microfoon is mijn leven. Dus. Ja, nog altijd. Hè? Nog altijd. En, en het leuke is dat je eigenlijk toen je... Dat is echt de springplank voor jou geweest, hè? die, die Centraal Limburg. Ja, dat klopt helemaal. Dus van Studio 2000 ja, mocht ik dan een radio maken bij Radio Centraal. Dus uh, oké, okay, dat was al meer naar het echte toe. Ik had daar dan vooral de zondagnamiddag een programma van, van twee tot zes, denk ik zelfs. Mm -hmm. Een sportprogramma. Ja. Uh, daar kwamen allerhande sportverdettes kwamen op bezoek. En in de week, dan ging ik, want ik had ondertussen wel werk gevonden. Maar dus, uh, dan kwam ik van Brussel met de trein. En dan meteen naar de studio van Radio Centraal om daar nog het regionale nieuws te gaan lezen. Zo is het eigenlijk begonnen, ja. ja. En dan ja, deed ik daar uh, onder andere samen met Tom Vossen deed ik een programma bij Radio Centraal. Tom zat toen al wel bij de BRT toen nog, maar ja. mocht dan blijkbaar toch wel een programma doen bij Radio Centraal. En die zegt op een bepaald moment tegen mij, in 1989 was dat... Ja, we zoeken nog stemmen voor de ontkoppeling. De ontkoppeling, dat waren eigenlijk de regionale programma's... bij Radio 2, enfin, BRT 2, Omroep Limburg... tussen 4 en 5, tussen 12 en 1, dat het ontkoppelde. En men zocht nog een presentatiestem. En er waren stemproeven bezig. Die waren eigenlijk al afgelopen... Maar ik mocht per uitzondering toch nog meedoen. En uh, ja, ik mocht meteen beginnen. Bij de grote BRT, dus mijn droom werd werkelijkheid. Ja, je werd eigenlijk een beetje van het algemeen podium weggehaald. Want ik herinner mij dat jij als enige vrouw tussen ons... Uh, die grote jongens, uh, dan hebben we het over uh, Lee Towers in de tijd. Ja, hè? dat Bijvoorbeeld, was geweldig, en de Blue Diamonds, uh, daar heb je de presentatie mee gedaan. Mm -hmm. En uh, alleen, we waren vier dat daar iemand van... alleen een vrouwelijk iemand van Hassel bij stond... <laughs> Karin, we gaan eerst even een plaatje draaien dat jij gekozen hebt. Ja. En dat is Elton John, vertel. Ja, Elton John met Your Song. Uh, dat heeft eigenlijk te maken met... Um, ja, een latere, in mijn een later beroepsleven, nog voor ik voor de radio ging werken... Um, ...werkte ik in Brussel en ik had daar een heel toffe collega. En um, ja, haar man was... Uh, ja, was ziek en heeft het ook niet gehaald. En ze vertelde mij dan dat op hun trouwfeest werd dan Your Song van Elton John gedraaid. En ik ben dat nummer gaan beluisteren. Ik vind het het mooiste liefdesliedje wat er op de wereld geschreven is. It's a little bit funny this feeling inside I'm not one of those who can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 Now that is done I hope you don't mind I hope you don't mind that I put down the word I want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 Zo'n prachtige muziek van Elton John en This Is Your Song. Eigenlijk was het een beetje voor jou ook, hè Karin. Hè? En, ik, en ik moet eigenlijk zeggen, je hebt een hele, hele vijver doorsprongen. Je bent zelfs op de televisie geweest. Ja, televisiewerk heb ik ook mogen doen bij de VRT. En dan nog wel de Formule 1. Ik denk dat we, weinig vrouwen vrouwelijke presentatoren of commentatoren ik denk nog nooit en, en, ik heb uh, vijf, vijf uh, Formule 1 live mogen presenteren of becommentarieren op, op uh, VRT televisie en ik denk dat we toen in heel Europa, misschien zelfs in heel de wereld... met twee vrouwen waren. Er was nog een vrouwelijke presentator. Die mocht zelfs op circuit presenteren. En dat was een Française, en dat was in, in, in Monte Carlo. Ja, was dat in de tijd dat we nog hadden TV2, dacht ik? Hè? Dus ja, ja, ja. Hè? ja. ja nu, ik, ik had wel wat ervaring met autosport. Want ik heb ook nog in mijn vrije tijd... ben ik ook nog speaker geweest op circuit Zolder... gedurende een aantal jaren. Mm -hmm. Gaf ik dus ook commentaar bij alles wat reed. Hè? Oldtimers, newtimers monozitters, uh, mottos, noem maar op. Uh, ja, ik heb altijd een paar gekke hobby's gehad. Ja. Maar dat was ik denk ik ook een van de weinige vrouwen die dat uh, mochten doen. Nee, maar dat was zo bijzonder leuk, hè? want je had dan uh, eigenlijk plots uh, uh, Luc Mons, die even uh, voor televisie nog iets gedaan heeft, en dan had je mensen die van Radio Arkan en Palermo kwamen, en, en, en van die radio's zijn er nu nog vandaag een paar mensen die in de sportwereld zitten bij VRT mm -hmm. nog ja, altijd. Ja, ja, ja. Zeg maar die overgang zo, uh, je, je bent dan altijd, uh, je hebt dan die commentaren gedaan en ik was eigenlijk verwonderd dat we, dat we jou later niet meer terughoorden in jumping of zoiets. Nee, um, paardensport, oké, okay, alle respect daarvoor, maar bij mij was het eigenlijk autosport, daar ja, ging het moest om. snel en hard gaan. Liefst snel en hard. Snel en hard, ja, kijk okay, ja. aan, Karin, uh, dus als we nu dat stapje maken van, dus je, je komt dan van Radio Centraal Limburg, je zit dan een keer eigenlijk op Omroep Limburg. Hè? Mm -hmm, ja. En dat heb je toch eigenlijk bijzonder lang gedaan, hè? Ja, ja, ja. ja. Ik heb, um, in totaal heb ik um, 32 jaar voor de VRT gewerkt, uh, waarvan het grootste deel natuurlijk voor de radio, voor Radio 2 regionaal dan, Radio 2 Limburg. En dan, ja, door omstandigheden uh, ben ik dan verhuisd naar de VRT in Brussel. Um, daar heb ik dan een aantal jaren de verkeersredactie gedaan. Dus uh, de mensen laten weten waar de files stonden. <laughs> um, en, maar dat heb ik dan wel nog eens even gecombineerd met televisie. En dan ben ik geëindigd in mijn carrière op het archief. Een beetje rustig. He, uitbollen op het archief. Ja, als je dan wat ouder wordt, word je zelf eigenlijk ook een beetje archief. Want dan af en toe kwam ik zelfs mezelf tegen in het VRT-archief. Dat was wel best leuk. Maar het leuke daaraan was, kijk, ik moest nog naar Brussel, maar geen vroeges meer, geen latens meer. Dus het werd allemaal een beetje rustiger om zo wat uit te bollen. Ze hebben dus eigenlijk werkelijk, zoals in de Formule 1, even de wimpel gebruikt. Ja. He, en dan zongen ze eigenlijk een plaat die je daardoor gekozen hebt, daar gaat ze. Ja, daar gaat ze. Waarom heb ik die gekozen? Als ik dat nog snel kan vertellen. Zeker, zeker, Mijn zeker. eerste programma bij de radio, bij BRT2, omroep toen nog, dat was op maandag uh, 4 december. Uh, ik was bloednerveus. Ik had nogthans jaren vrije radio gedaan, maar nu was dat ineens echte voor de VRT. En dus de eerste plaat die ik moest aankondigen was Anne. En wat kregen we? Daar gaat ze. Dus het begon al goed. Bye. En zelfs de fluke hebben pret als ze sensueel voorbij marcheert ongegeneerd. wel dat zij. van Anne. Oh, Daar gaat ze. <laughs> Zo is het toch helemaal? Ja, ja. Ik moest dus inderdaad um, daar ga, Anne aankondigen en ja daar gaat ze. Dus dat was al meteen op mijn pootjes vallen, maar ja. dat is wel gelukkig. Daar ging ik alle, had hè? gelukkig wat ervaring van bij Radio Centraal. Ja, dus, onder andere, maar, ja, Daar hebben uh, we een jaar samen ja. met elkaar gewerkt. Ja, hè? Heel tof. Uh, nee, weet je wat ik heb? Uh, we kennen elkaar in de greven van een andere genre, ook, hè? buiten de radio. <laughs> Uh, Zo'n dametje springen in het veld van alles. Well, ik heb jou ook het Hassels zien doen... bij de maal over de laatste... de Week van de Dialect. Ja. Uh, maar je doet ook eigenlijk toneel, hè? Ja, ja. Uh, oh, je bedoelt toch toneel op podium, hè? Ja, ja. En, en comedie thuis. Ja, <laughs> soms. Ja, nee? ja, dat klopt. Uh, ja, dan wil ik eigenlijk toch even inschakelen. Uh, ja, ik, ik speel dus een beetje... bij het Hassels op gezelschap. Ah, Dat hoor ik graag. <laughs> en, en, en ook nu in de volgende seizoenen... Ja, we hebben juist gespeeld, dat is nog gedaan, maar volgend jaar, mensen, let goed op, komt er weer een grote revue bij alles erop en te bij muziek bij orkest, bij daas dus uh, in november Ga, volgend jaar. Gaan we terug echt in 2025 naar. Alle vijf jaar echt, doen we in echte review. Een echte revue. Ja, ja, bij zie, alles zie dat je erin zit, hè, Kagina. Natuurlijk. Uh, kan niet anders Nee, maar het is, het is ook belangrijk. Want jij streeft ook enorm naar, naar het behoud van dialecten. Ja, dat klopt. Ik ben uh, in mijn vrije tijd, uh, de weinige vrije tijd die overblijft, ben ik ook voorzitter van de Erfgoedraad in Hasselt. En dialect is erfgoed, en erfgoed is zo belangrijk. Dus uh, we doen echt alle handen dingen om het erfgoed in Hassel te bewaren, want dat is zo belangrijk. Dat is uiteindelijk onze geschiedenis. En wat we nu zijn, ja, dat komt uit ons erfgoed, dus we Inderdaad. mogen we dat niet vergeten. Ja, dus daarom ook toepasselijk dat jij in dit programma moest zitten Erfgoed Radio, en dat doen we vandaag. Hè? Mm -hmm. hè, dus het, het hoort ook zo'n beetje dat, dat we zeggen zijn er nog toekomstplannen voor jou elkaar? Oh, zijn er nog toekomstplannen? Ik heb nog heel veel plannen natuurlijk. Af en toe probeer ik ook eens een boek te schrijven. Um, ik ben ook voorzitter van de Vrienden van het Stadsmuseum. Dus ook daar liggen taken weg. Ik ga me echt niet vervelen, Eddie. Nee, ik denk nee. het toch niet. Geen probleem. Je staat nog altijd open voor... Uh, dus uh, voor, uh, voor de eigenlijk nog nieuwe dingen. Hè? Ja, natuurlijk, dus. ja, ja, Dat houden mensen mens jong, Zeg, jij hebt nog zo een plaat uitgekozen. Hè? Uh, dat is uh, eigenlijk... Uh, en ik zou graag hebben dat jij dat even aankondigt in het Hessels. Wacht eens even, moest die het. De nacht waar we... Uh, gewoon... Waar is dat allemaal? Ah, we gaan nog niet naar thuis, ze staan. Is ja. het dan? Ja, we gaan ja. nog niet naar thuis. Ah oh nee, het is nog niet afgelopen. Waar ah, zullen we dan naar thuis gaan... je kunt nog niet vertrekken. Ja, nee. je, je begint eerst over daar gaat ze. En nu zeggen we gaan naar... Nou, daar gaan we niet doen. Nee, nee, we blijven nog één. Erfgoed radioweekend. Langs hem de dag voorbij. En de novenveld. Als de ovenklokjes loon ja dan wil ik een uurtje stappen ik heb de ganse dag En een pliegedoon Als de ovenklokken slon Ja, dan wil ik een uurke stappen goal. Even lekker hoe te sleur. Geen zeer voor hen Even hoe te maatje peen Vreugeltjes zo vrij, als ronde klokken ocht wie hoor. Kom weer gezellig even door, Den dag erop wel er een in bent, van weer te lang in bed. nog Uh, maar nee. dat had onze technicus eigenlijk anders verstaan. Uh, uh, hij houdt van toon. Ja, van dat Astrid. is duidelijk. Waar? De, ja, Ach. daar als ze. We zijn van de ene persiflage naar de andere. Gaat. Dit is live radio. Ja, dit is live radio. Karin, ja. uh, uiteraard. Uh, als ik nou mag vragen, uh, 2025 en de volgende jaren, want je bent eigenlijk nog jong. Hè? Het is niet dat je zegt, van, je bent nu eigenlijk op pensioen, een beetje op mm -hmm. rust. Mm -hmm. Rust? Met, ja, met 32 jaar ervaring. Hè? Mm -hmm. en, en waarschijnlijk eigenlijk een, een heel goed pensioen. Van de, ja van de vier ah, nee, ja. ja nee nee dat, we dat gaan doe niet, je, dat ook vier cruisen <laughs> per jaar ja. doe je hè minstens, ook, minstens zo. Ja. als je nu nog iets zou mogen doen wat nog niet op je palmares staat wat zou dat mogen zijn goh. Ik, ik heb zoveel in mijn leven al zoveel meegemaakt. Want ik kijk eigenlijk echt met, met heel veel dankbaarheid terug hoor, op, op de voorbije jaren. Um, goh, wat zou ik nog willen doen? Eigenlijk vind ik het goed zoals het nu is. Ik heb leuke bezigheden, leuke vrienden, leuke hobby's. Uh, dus laat het zomaar maar vooral in goede gezondheid houden. En Daar eigenlijk heb om. je daarom de volgende plaat gekozen. Ja. Dat je van niks spijt hebt in het leven. Ik heb echt van niks spijt. Nee, uh, ik, ik ben... Ik mag echt niet klagen. Ik heb een geweldig leven achter, achter de rug. En ik hoop dat er nog heel wat jaren komen natuurlijk. Hè? Want het is mijn nou, avond aan het afscheid nemen, ben, dat is helemaal niet de bedoeling. Nee, nee, maar ik heb een prachtig leven gehad. Ik heb uiteindelijk panic kunnen gaan radio maken, wat altijd, altijd, altijd mijn goesting is geweest. Al van kinds af aan was dat, legde ik het graag uit. Nee. Ik heb het altijd graag uitgelegd, doe dat nog altijd graag. Um, en dus ja, radio maken, dat was mijn droom. En als je dan die droom kan waarmaken, mm -hmm. ja, dan is je beroepsleven toch geslaagd. Ja, dan heb je wel niks spijt in het leven. Nee, ik heb ik, van niks kan... spijt. Karin, mag ik zeggen, uh, fijne feestdagen. Voor jou ook zo, de voor goed iedereen die nu luistert. 20. En bedankt voor de komst. Vraag en we uit. luisteren uiteraard naar jouw Leifrit. Oké. Okay. Non, je rien. Voilà. Non. You love me. Allumez le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. be Het begint allemaal bij jou en bij mij als luisteraar. Welkom op de Soundwave. Let's tune in, want dat is vandaag onze erfgoed radio. En beste mensen, we hebben vandaag ook iemand die radio maakt op Radio 777. En dat is een zekere Peter. Dat is een zekere Peter. Peter, happy birthday to you, want je bent jarig vandaag. Zullen we eens even zingen? Jij, jij zingt een stukje mee. Ja? Speciaal voor Peter. Hè? Speciaal voor Peter, ja. Daar gaat hij dan. Peter, zet je er klaar voor? Je moet ook meezingen. Nou, iedereen... Je moet meezingen, hè, Peter. Hier, mee. Lang zal hij leven, lang zal hij leven. Lang zal hij leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. Ja, ja. heepiepiep. Hoera! Heepiepiep. Hoera! Heepiepiep. Heep, Hoera! Peter Proficiat. Hè? Dank wel. Ha, graag gedaan. En ik heb gezien dat Harmieke eh, eigenlijk lekkere eh, gâteau gehaald heeft, als ik het zo moet noemen. Eh, want zo noem je het toch, Karin. Gâteau, hè? Het is een echte gâteau, zeggen ze in Assel, hè? Dus En die gaan we aansnijden, Peter, eh, voor jouw vergader vandaag. Hè? Dank wel. En nog vele jaren, hè? Ja, hè? Je weet het, hè? Zeg, uh, ik moet even tot bij Jules eigenlijk dromen. Ja, Dankjewel. ja, ja. ja, ja. En uh, ja, kijk, die, die zware, aangename stem altijd, hè? Dat is, oh my god. <lacht> uh, ik denk dat veel vrouwen daar weg van zwijmen. Uh, Jules, uh, je gaat nog eens een nummer live brengen. Hè? Ik denk dat je niet veel onder doet, hè. <lacht> nee, ik heb er geen idee van. Maar kijk, het is zo dat je hebt eigenlijk een nummer... dat, dat uh, over Hasselt gaat, ja, hè? ja, een liedje uh, overhasselt. Want nu moet je toch eigenlijk zeggen... Vertel eens, Hasselt heeft toch van alles gemaakt en uitgevonden? Hè? Ja, ja, dat is het juist. Dus uh, sowieso, België is het land van de uitvinders. Hè. Dat is ongelooflijk, wat hier allemaal uh, uh, uh, onze barabassen en gobelijns... ...wat die allemaal in elkaar gestoken hebben. Uh, dat hou je niet voor mogelijk. En heel zeker ook in Hasselt, niet in het minste. Ja. En daar gaat het liedje ook een stukje over... Niet alleen het uh, bezinkt eigenlijk heel Hasselt. De, het hele punt is, jullie moeten allemaal een beetje rond de tafel komen staan. Liefst een beetje meedoen, want we gaan op een bepaald moment een paar van die Hasseltse uitvindingen... Uh, ja. Uh, ja, en, en moeten roepen. En onder andere? Maar je moet wel stoppen, als ik zeg stop, want dan gaat het nummer natuurlijk verder. Hè. Ja. Dus dat komt na het uh, refreintje, dus het refreintje is Hasselt heeft het, en je beleeft het, hier in de hoofdstad van de smaak, Haspengouw geeft het, in Kempenland leeft het, want Hasselt ligt op de grens tussen Haspengouw en de Kempen. Haspengouw geeft het, in Kempenland leeft het, wat niemand gelooft, dat is hier in de maak, Eddie. Je als dat niks is. En dan, moet, en dan moet je horen. ze allemaal roepen, hè. dan mogen ja. ze om, om beurten, allemaal een beetje roepen. Um, de muziekcassettes de uh, DVD, dat is allemaal uitgevonden in Asselta, de Genever en de Speculatie. De Virga-Jesse. De virga <lacht> Ook uitgevonden. De Zuidpool. De Kristal Alke is ook, uitge is ook uitgevonden. Ja, de... eigenlijk wel. Ja, ja. Ja. <lacht> dat hebben ze uit de dever getrokken, hè? denk ik. In nee. Alke weten ze dat nog nee. niet. Nee. Maar. Nee. Nee. <lacht> <lacht> uh, dat weet ik niet. Is dat niet uit een herk? <lacht> ja, zo kunnen de herk zijn. Ja. <lacht> en dan het Heilig Paterken natuurlijk. De dikke nek. Uh, de Universiteit van Diepenbeek he, die is ook een asseld uitgevonden. Ja. dan mocht je dan allemaal roepen. He. Maar als ik zo doe, dan gaat het nummer verder. Dan moet u echt stoppen met roepen. Want anders maar even tussenkomen, Jules, zo. jij zegt uh, de dikke nek. Maar dat bedoelde je niet. Het hele mee. Maar je bedoelde wel de dikke nek, het biertje. Ja, dat voana, in de tijd door Steve Steef uitgebrouwen Steve, dat ja, uit ja, ja, zie zijn je bieren. wel. Ja, ja. ja, ja, ja. Dat, dat, dat staat erbij om die kristallen een beetje te compenseren. Dat bekijk. <laughs> ja. Laat ja. je gaan. Ja, ik uh, hoop dat we er klaar voor zijn. En dat dat hier loopt. Hè. Off we go. Dat is het refrein. Luister naar mijn liedje over Hasselt, ik vond er nauwelijks de juiste woorden voor. Geen enkel rijmwoord dat zelfs maar een beetje passelt. Nee vrienden Hasselt ligt niet makkelijk in het oor, maar het is de hoofdstad van de smaak. En ja, zij heeft het, dat ongerijmde, onuitsprekelijke iets. Het is iets van niets, maar het hangt in Hasselt en daar zweeft het. Al wat je nooit in woorden vangt, niet eens in tweets Want Hasselt heeft het en je beleeft het Hier in de hoofdstad van de smaak Hasmengauw geeft het, in het Kempenland leeft het Wat niemand gelooft, dat is hier in de maak De cassette, de DVD <tied> De Genevers, Piculaas, de Universiteit van Diepenbeek, de dikke Nek, Kristallalke, de Zuidpool, het Heilig Paterke. Enzo. Het tweede stroofje van mijn liedje over en ik beloof je niets, tenzij iets ongepasseld want hoe meer ik op Hasselt wil gaan rijmen en hoe meer ik erover denk hoe meer mijn lied begint te rijmelen op Genk, oei oei oei maar we steken elkaar de loef niet af en we hoeven niet te snoeven we moeten ons als Limburgers niet nodeloos overtroeven. ga dus gerust te eten in Maastricht het zal je niet bedroeven maar kom toch maar voor alle zekerheid in Hasselt ook eens proeven want Hasselt heeft het en je beleeft het. Hier in de hoofdstad van de smaak. Haspengauw geeft het, in het Kempenland leeft het. Wat niemand gelooft, dat is hier in de maak. De cassette, de zuidpool. <lacht> Mijn derde couplet, het pet, aan Red is het een ode. Aan Willy Klaas, aan Speculaas en aan de mode. Aan de groene boulevard, de blauwe, maar nog geen rode. Daar sla ik ze aan de haak met mijn eigen schaakmethode. Want hier bekoren vrouwen meer dan Mona Lisa. To Gebouwen staan hier schever dan in Pisa en vol vertrouwen in je neven elavisa zie ik tussen trossen, hasten lossen, mijn Melissa en mijn Anne, mijn Els, mijn Louisa, mijn Virginie, mijn Brigitte, mijn Marisa, mijn Inge, stille Hilde, wilde en wilde. Want Hasselt heeft het en je beleeft het hier in de hoofdstad van de smaak. Haspengauw heeft het in het Kempenland, leeft het wat niemand gelooft sla je hier aan de haak. Wat niemand gelooft, dat is hier in de maak. Bijzonder mooi. Bijzonder klein applausje, mag je een klein applausje hebben? Ja, absoluut. Ja, helemaal u Dankjewel Jules. Eh, wij horen je straks waarschijnlijk nog terug, hè? En morgen misschien ook. Ja, graag, graag weet, wie weet, wie met, met veel weet. plezier, hè? Ik wil zo graag zijn stem nog eens horen. Of... Hoe zei ze dat ook alweer? Hoe zei ze dat ook alweer? Het zijn helaas zinnen die je hoort van familie en van vrienden van overledenen. Iedereen heeft een verhaal. Van jong tot, tot minder jong. Van die keren dat je opa zei hoe hij genoot van zijn tachtigste verjaardagsfeest. Of jouw broer die als kind altijd dat ene vuile mopje vertelde. Leg al die pareltjes vast en je hebt betekenisvolle herinneringen. Ook al kan het soms moeilijk en gevoelig zijn om ze op te nemen. Deze verhalen zijn achteraf heel waardevol. Wil je zelf het aanbod bekijken en beluisteren? Let's en bij diensten klik je door op betekenisvolle herinneringen. Je mag ook een mail sturen naar mp.letstunein.be De muur van mama en de pu van papa. Ape letstunein.be En verduidelijk de mogelijkheden die je wenst.